Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De rijden vanochtend haast geen treinen in de Randstad door een staking bij de verkeersleiding. De meeste mensen waren op de hoogte, maar deze buitenlandse reizigers, die hadden de memo gemist. Oh my god. Ja. Yeah. Very, very problem. Very problem. Very big problem. Did you get any information? Uh, no, uh, I look in the mobile. Uh -huh. In de Google Maps. En daar stond het dus niet in. De staking duurt tot 9 uur. Daarna wordt de boel weer opgestart. Zorgverzekeraars hebben vannacht hun premies voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij de meeste ga je ongeveer 156 euro per maand betalen. Dat is een tientje meer dan nu. Een fietser in Apeldoorn is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Die was op weg naar een spoedmelding, maar botste bij een woonwijk op die fietser. Het ongeluk wordt onderzocht door een politieeenheid uit een ander deel van het land. De politie is nog altijd op zoek naar tientallen mensen... die zich vorige week zouden hebben misdragen in Amsterdam... rond de wedstrijd ajax maccabi Tel Aviv ging er gisteravond over in Opsporing Verzocht. Er zijn meerdere verdachten in beeld... die betrokken zijn bij verschillende strafbare feiten. En er is besloten vijf van hen vanavond met een zogenaamde blur te laten zien. En als die mensen zich niet melden... dan worden hun beelden vrijdagavond om half negen herkenbaar getoond. De politie in Amsterdam was bang dat het opnieuw uit de hand zou lopen... omdat er oproepen rond zouden zijn gegaan op socials. Maar het bleef rustig. Volgens Stadsomroep AT5 ging één groep wel de straat op... Vaders, moeders en straatcoaches. Zij hielden alles goed in de gaten bij het plein waar het eerder deze week misging. En een bijzondere prestatie nog van een man uit Nieuw-Zeeland. Hij is wereldkampioen geworden in de Spaanstalige versie van Scrabble... zonder dat hij Spaans spreekt. Nigel van 57 is een grote jongen in het wereldje. Hij was al viervoudig wereldkampioen in het Engels... en zelfs vijf keer in het Frans, terwijl hij die taal ook niet spreekt... Hij is zo goed omdat hij gewoon, tussen aanhalingstekens... Franse en Spaanse woordenboeken uit zijn kop leert. En het weer nog. De dag begint op veel plekken met mist. Ook als die is opgetrokken, blijft het bewolkt en grijs... met vooral in het oosten kans op motregen. Het wordt vandaag 8 tot max 12 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in de regio ook in volle gang... en hier en daar is de file wat langer dan anders. De A27 bijvoorbeeld, van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopen Lunette, Lunetten, 11 kilometer, 20 minuten... komt er een kapotte vrachtwagen. Eén reisschok is dicht. Dan oponthoud op de A9 richting Amstelveen... tussen Akersloot en Knopen op de Polderplein. Ongeveer een kwartiertje bumper aan bumper. En dan de A1 Amersfoort Amsterdam...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 We wouldn't do Goodbye. for So En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Noord-Holland en op trajecten in Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland... rijden tot 9 uur geen NS-treinen omdat werknemers van ProRail staken. Die eisen een loonsverhoging van 13%. In Toulon in Zuid-Frankrijk is gisteravond mogelijk de man aangehouden... die vorige week in Rotterdam een stoeptegel op het hoofd van een dakloze gooide. De Rotterdamse politie onderzoekt of het hem inderdaad is. In de Tweede Kamer begint vanmorgen het debat over het geweld van afgelopen week in Amsterdam. Burgemeester Halsema zegt dat het maximale werd gedaan tegen het geweld. Het weer nog, eerst wat nevel of mist. Verder vandaag bewolkt met nauwelijks zon in het oosten ook wat motregen. En het wordt vandaag 8 tot 12 graden. The end.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 I'll never be, I'm the boy who you reduced to tears That I've been knowing for 27 years Yeah, that's right My name's Bob, I'm the one who lines The pop sauce job, I'm the one who you told Luke Don't touch, I'm the kid Wouldn't amount to much I believe in the sound